Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Spoorvakbonden willen dat de trein alleen nog toegankelijk wordt voor mensen met een cruciaal beroep. Volgens de bonden is het nodig om snel maatregelen te nemen om de veiligheid van het personeel te waarborgen. Ze vragen ook om duidelijkheid over de handhaving. Volgens de bonden is er sinds de start van de maatregelen meer overlast en zijn er meer incidenten. NS beraadt zich en komt overmorgen met aanvullende maatregelen. De FNV riep eind maart het kabinet al op om het hele openbaar vervoer alleen toegankelijk te maken voor mensen die werken in vitale sectoren. Honderden partijen hebben zich gemeld bij het ministerie van Volksgezondheid... om mee te denken over de ontwikkeling en inzet van corona-apps. Dat heeft minister De Jonge laten weten. Bedrijven en deskundigen hadden daarvoor een paar dagen. De Tweede Kamer zet vraagtekens bij de aanpak van het kabinet. De apps moeten de verspreiding van besmettingen in kaart helpen brengen. Maar Kamerleden wijzen het kabinet onder meer op de waarschuwing... van 60 wetenschappers in NRC die vrezen voor haastwerk. Volgens hen kan ondoordachte invoering onder meer leiden... tot op discriminatie. Politieagenten kunnen sinds afgelopen vrijdag een coronatest laten uitvoeren als ze betrokken zijn geweest bij een incident met een mogelijke coronapatiënten en ze daarna klachten hebben gekregen. Er was al een noodwet aangenomen waarmee gedwongen een coronatest kan worden afgenomen bij spugende verdachten. En Philips gaat de productie van beademingsapparatuur na de zomer opvoeren tot 4000 apparaten per week. Er komt ook een nieuw, eenvoudiger beademingsapparaat. Daarvan kunnen er 15.000 per week worden gebouwd. Dat nieuwe apparaat is geschikt voor minder kritieke patiënten. Het weer. Vannacht liggen de minima tussen plus 4 en min 1... Morgen is er veel zon, soms trekken er sluierwolken over. Smiddags wordt het van maximaal 14 graden, dat is dan op de Wadden, tot 18 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn nu geen meldingen van files. Hallo, mijn naam is Pim Lollinga.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 Back where I started again I'm Trying to forget you Just staring into space, picture my face in your hand.